9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. De Consumentenbond die waarschuwt de zint... voor misleidende aanbiedingen in speelgoedwinkels. Meer daarover in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Want vrijwel alle speelgoedwinkels stunten met aanbiedingen die dat helemaal niet zijn... blijkt het onderzoek van de Consumentenbond. Die vergeleek prijzen van populair speelgoed in november met die in juli. Blokker, Bol.com, Intertoys, Toys XL en Weekamp bleken zaken te rooskleurig voor te stellen. De winkels stunten met een aanbieding... terwijl het speelgoed van de zomer nog minder kostte, zegt de Consumentenbond. De 75 prijzen die we ook al in juli hebben onderzocht... vergeleken met de prijzen zoals die nu in de aanbiedingen worden gehanteerd... En dan blijkt dat we op één warenhuis naar uh, alle aanbieders uh, terecht een je met uh, de consumenten nemen in de aanbiedingen. De winkels hebben van de bond een waarschuwing op rijm van Sinterklaas gekregen... vergezeld van een roe. Alleen bij V&D gaat het volgens de Consumentenbond goed. Om 6 uur vanochtend was er 8 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan in de Filipijnen. Vandaag is de nationale hulpactie op radio en televisie van de samenwerkende hulporganisaties, de publieke omroep RTL en SBS. In het belpanel zitten bekende Nederlanders en politici die zoveel mogelijk geld proberen op te halen. De actie begon om 6 uur vanochtend en duurt tot middernacht. De Boeing die gisteren neerstortte in de Russische stad Kazan had in 2001 ook al eens een ongeluk. Net als gisteren ging het toen mis tijdens de landing. Het toestel wilde destijds in Brazilië landen tijdens een zware regenbui. De Boeing raakte nog voor de landingsbaan de grond en stuiterde terug. Het vliegtuig gleed nog twee kilometer verder over de landingsbaan voordat het tot stilstand kwam. De ruim 100 inzittenden bleven ongedeerd.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 Televisiezender Fox zendt komend seizoen de oefeninterlands van het Nederlands elftal uit. Ook het bekervoetbal, het duel op de Johan Cruijffschaal en alle wedstrijden van Jong Oranje zijn op de commerciële zender te zien. Fox heeft erover overeenstemming bereikt met de KNVB. De KNVB noemt het een logische stap, omdat Fox een gerenommeerde partner is die de kijker veel te bieden heeft. Fox gaat daarnaast op structurele wijze aandacht besteden aan het Nederlandse vrouwenvoetbal. Hein Verbrugge, de voorzitter van de Internationale Wielerunie... wist dat Lance Armstrong in 1999 positief was getest op doping. Hij wist dat Armstrong in de Tour de France positief op cortisone was getest. Armstrong zegt dat in een interview met de Britse krant Daily Mail. De Tour van 1999 was de eerste die Armstrong won. Volgens Armstrong wilde Verbrugge geen nieuw dopingschandaal... en spraken zij samen af het gebruik te verdoezelen. Verbrugge heeft steeds gezegd dat hij Armstrong nooit heeft beschermd. Dan het weer nog, grijs en nevelig, in het zuidoosten en oosten... af en toe zon in de avond, in het westen, regen. Het wordt 5 tot 10 graden. Helene de Geest bij de AWB voor de verkeersinformatie. Helene, loopt het een beetje terug? Het aantal files? Ja, het loopt een heel langzaam een beetje terug. Het gaat niet zo snel en vooral niet aan de oostkant van Amsterdam op de A1... Daar gebeurden namelijk meerdere ongelukken. Er staat nu van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge nog vijf kilometer. En ook op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almerestad en de Hollandse Brug nog zeven kilometer file. En die file levert ook veel vertraging op. Ook veel vertraging aan de noordkant van Rotterdam. Op de A16 van, vanuit Breda, dus vanaf de zuidkant eigenlijk... richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en plein 11 kilometer. Maar dat heeft te maken met een ongeluk aan de noordkant van de stad... bij Knopend Klein-Polderplein. En dat leverde ook nog een lange file op op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knoopend Kleinpolderplein, 8 kilometer. Dan nog even naar de andere kant van het land, op de A35 van Almelo naar Enschede... tussen Almelo-Zuid en Bornewest, 4 kilometer. Komt door een ongeluk, de linkerrijsschok is dicht. We gaan zo eens even kijken of er iemand wil reageren op dat nieuws... waar Jan het net ook had over had, van die nep-aanbiedingen van Sinterklaas.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Terwijl de inzamelingsactie voor de Filipijnen dus van start is gegaan, registreren onze verslaggevers ter plekke nog steeds schrijnende situaties. Kinderen op zoek in de ravage naar bruikbare spullen, vinden ook lijken. Iran, smell is not, not good epidemia. <middels> En in Nederland wordt er dus geld ingezameld via Giro 555. Actiecentrum is gevestigd hier in Hilversum... bij het instituut Beeld en Geluid. Daar is ook Mino Remmers. Maino, mensen bellen. en krijgen dan beroemdheden of gewone mensen aan de lijn. En weet jij een beetje wat ze allemaal vertellen? Wat, waarom ze bellen? Ja, de mensen die... Nou ja, ik, ik, ik, zie er even, ik kan even de microfoon bij het telefoonteam houden. Luisteren we even mee. Morgen, welkom bij de actie van Giro 555. Daar zijn we hartstikke blij mee, mevrouw. Dan ga ik even wat gegevens noteren. Nee, helaas niet. Ik ben geen BNN. Ja, geef niet, geef niet. Wat zijn uw voorletters? Zo gaat dat allemaal. En dan komt hier net ook een meneer 50 euro brengen. Klopt, ja. ja. Wat, wat zei hij? Um, nou, hij was uit Loosdrecht helemaal hierheen gekomen om 50 euro te doneren. Ik vroeg hem even waarom hij doneerde. En hij gaf aan dat hij... Uh, nou, eigenlijk getwijfeld had. Want hij had na uh, eerdere acties eigenlijk besloten om dat niet meer te doen. Want? Uh, ja, hij twijfelde of het geld wel goed terecht kwam. En hij dacht uh, dat maar een heel beperkt percentage... echt bij de mensen in, de, in het rampgebied zou uitkomen... Uh, hij heeft zich daar wat in verdiept en hij eigenlijk, heeft eigenlijk gezien van, nou, dat dat soort verhalen dat klopt niet. Uh, er komt een heel groter deel van de, van de, van de giften terecht bij de mensen die het echt heel hard nodig hebben. Dus hij was toch overstag? Dus hij was overstacht gegaan. Hij had de beelden gezien en hij had gezien dat, het, uh, dat de hulp goed op gang komt. En hij heeft toch uh, speciaal hierheen gekomen om te doneren. Cash gestort, dat kan in een grote bus die hier bij de Bali staat. Henry van Egen van de samenwerkende hulporganisatie vertelt dat ze dat ook allemaal kunnen gebruiken. Er kan geld gebracht worden, maar liever natuurlijk niet. Want dat, dat, dat is eigenlijk heel, heel lastig. Cashgeld? Ja, cashgeld. Het komt ook binnen. Daar hebben we een systeem voor. Eh, zodat dat eh, op een beveiligde manier hier ook in de kluis gezet wordt. En geteld gaat worden. Dan hebben we de mensen aan de telefoon, het telefoonteam. Is dat dan een soort automatische incasso? Als iemand belt en zegt, ik heb 75 euro voor over bijvoorbeeld. Ja, dat is een automatische incasso. Dan wordt je rekeningnummer gevraagd. En eh, dan staat er een automatische incasso. En boven een bepaald bedrag wordt er nog even een, een bevestiging ingevraagd, uh, dat het ook echt klopt. Centrale vraag, altijd bij dit soort acties, is ook... Uh, dat mensen toch ook soms enigszins cynisch van toon zeggen... ja, komt het er allemaal wel terecht, die eeuwige vraag. Uh, hier staan op een andere kaart alle pinezes... van waar de hulporganisaties op de Filipijnen allemaal aan het werk zijn. Ja, hoe kunt u garanderen dat het ook allemaal daar komt... en dat het ook allemaal uh, zoden aan de dijk zet? Nou ja, garantie afgeven... Wij doen onze uiterste best dat dat echt goed terecht komt. Soms gaan er dingen fout. Dat is natuurlijk in het leven zo. Daar zullen we ook over rapporteren. Dus als er problemen zijn, net zoals dat zaterdag eventjes met die twee vrachtwagens het geval was... dan gaan we ook naar buiten toe. Daar zijn we open over. Maar we gaan er echt van uit dat het grootste gedeelte echt goed terecht gaat komen. Ja, want je had vorige week ook een beetje de teneur, ook op, op, op internetfora... dat mensen zeggen, ja, er zijn wel allerlei uh, mensen in dienst bij die hulporganisaties... die zelf ook een riant salaris hebben. Waarom zou ik dan nog geld geven? Nou, ik, ik denk dat je die twee dingen niet door elkaar heen uh, uh, moet halen. Uh, ja, maar dat doen mensen wel, hè? Ja, Soms. ik weet het. Ik weet het. Uh, en het is iets wat, wat constant terugkomt dan zeg ik van, nou ga naar de websites toe, de salarissen staan daar. Als je echt geïnteresseerd bent in de salarissen, kan je kijken naar de grootte van de organisatie. En tegelijkertijd denk ik dat we hier gewoon voor de Filipijnen zitten, en that's it. Mathilde Santing heeft net uh, gesoundcheckt. Ondertussen op de talrijke schermen hier continu... de beelden van de verwoestingen zoals die op de Filipijnen te vinden zijn. Het zijn hartverscheurende tafrelen die ervoor moeten zorgen... dat dat Giro 555 aardig gaat, uh, gaat groeien. Er kan ook gebeld worden dus met het nummer 0800-1112. En dan krijg je dus hier iemand van het telefoonteam uh, aan, de, aan de lijn. Later vandaag zullen er ook meer BNRC plaatsnemen... en zullen er nog andere optredens zijn hier. En vanavond uh, een gezamenlijk... Televisieuitzending op de publieke zenders en de commerciële zenders. En dan zullen we rond 12 uur vanmiddag een eerste tussenstand krijgen. We hadden vanochtend al een, een, een, een startbedrag van uh, 9 miljoen euro, bijna. En, uh, of 8 miljoen euro moet ik zeggen. 7,9 was het. En we horen om 12 uur wat, uh, wat dan de stand tot nu toe is. Ja, het zou misschien ondertussen wel 9 zijn, maar dat weten we niet. Um, nee. 12 uur dus. De ramp. De ramp brengt mensen samen. Zo kwam het dat gisteravond een Amsterdamse kerk zich vulde... met zo'n 200 Filipijnen die allemaal in Nederland wonen. Ze hielden een speciale dienst... en ze haalden geld op voor hun getroffen landgenoten. Reportage is van Jeroen de Jager. Oké, okay, zijn we settled now for our ecumenical prayer service? Good afternoon to everyone gathered here today. De organisator van deze speciale dienst houdt een inleiding. The death toll continues to rise and now stands 3,633 victims. Ze vertelt dat ze vreest dat het aantal slachtoffers dat nu op ongeveer 3600 staat, nog steeds verder zal blijven stijgen. Our geographical location.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 And if you could see my house now, it's really only these structures are, are left. All are gone. Let your strength and your divine power be upon them, O oh Lord God. Wather we love you, we entrust to you everything in Jesus' name. Amen. De dienst die eindigde met een uh, inzameling, en hier wordt het geld geteld, en dan wordt zo meteen de eind uitslag bekend gemaakt. Ja. Mooi, het zijn allemaal briefjes. Grotendeels briefjes. Ja, ja. Wow, die fities. Ja, dan moet ik het niet Nou, nu kunt al bekendmaken hoeveel het zo'n beetje is. Hè? Er komt het kleine geld nog bij, maar hoeveel is het? 1000 en 340. Is dat goed? En dan nog het losse geld erbij. En dat, ja, dat losse geld, ja. 1340 euro. 1340, dat is makkelijker, ja. Een reportage werd gemaakt door Jeroen de Jager. Bij de ramp in de Filipijnen zijn ook veel kleine ondernemers getroffen. Ondernemers die vaak al moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Verslag even Roepau, die trof in het rampgebied en stel meubelmakers. die een bedrijf weer op poten proberen te zetten. Alfredo Cartel, Pepischik.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 Hier ligt alleen het materiaal waar die meubels van worden gemaakt. Aan de overkant zie je een paar voorbeelden, stoelen en uh, bankjes. They just put in the other road their uh, furniture because the house was already broken. Yeah, yeah. Wat zij hebben gemaakt, dat staat aan de overkant van de straat, want daar is nog net iets van een afdak. Heeft u ook uh, een deel van uw productie verloren? Uh, bij... Meer dan de helft van uh, wat ze gemaakt hadden, is uh, verloren gegaan in de storm. Deze is een rocking chair. Ja. Yeah.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 Maar wat voor soort hulp zit u dan vooral te wachten? Eerst maar eens even dat huis op orde zien te krijgen. En wat geld voor voedsel. De reportage was van onze verslaggever te plekken, Roel Pauw. Helene de Geest met de ochtendspits die maar langzaam oplost. Nou, het gaat nu eh, toch wel de goede kant op uiteindelijk. Van de 200 kilometer die we om half negen hadden... is nu nog 50 kilometer over... Nog wel uh, behoorlijk wat verdraging op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almerestad en de Hollandse nog 7 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn daar wel al lang weer vrij. Dat uh, geldt niet voor de A10, de Ring van Amsterdam. Op de Ring Noord gebeurde een ongeluk. Daardoor is bij Zeeburg de rechte rijstrook dicht. En dat veroorzaakt tussen Volendam en Zeeburg 4 kilometer file. Intertoys heeft een mooie aanbieding voor een Lego-trein. U luistert overigens niet naar de Sterk, maar gewoon naar het Radio 1-journaal. De Lego-trein is in de aanbieding van 124,99 euro voor 114,99 euro. En dat is mooi in deze dure zintijd. Maar volgens de Consumentenbond is dit helemaal geen mooie aanbieding. Want in de zomer kostte deze trein nog maar 99,99 euro. 99 cent. Een nep-aanbieding dus. En Intertors is niet de enige die dat doet. Dat vertelt Sandra de Jong van de Consumentenbond. Het gaat om heel veel nep maar waar we specifiek naar gekeken hebben in het onderzoek zijn de prijzen van de speelgoedartikelen. Natuurlijk moet Sinterklaas nu in het land. Dus we hebben 75 prijzen die we ook al in juli hebben onderzocht, vergeleken met de prijzen zoals die nu in de aanbiedingen worden gehanteerd. En dan blijkt dat we op één warenhuis naar. Uh, alle speelgoedaanbieders uh, terecht een loopje met uh, de consumenten nemen in de aanbiedingen. Ja, uh, want dat zijn ze zijn alle, eigenlijk moet ik eigenlijk gewoon vragen welk uh, warenhuis maakt, uh, maakt er geen zootje van. Ja, alleen V&D, dat is natuurlijk een kleinere aanbieder van speelgoed, maar alles speelgoed dat we daar onderzocht hebben, was ook daadwerkelijk een vanvooraanbieding waarbij de voor die, waar wij ervoor, uh, nu uh, aantrekkelijker is. Maar ja, is de prijs in de tussentijd misschien omhoog gegaan? Want u heeft het gemeten in de zomer, uh, ja. dan kan het natuurlijk zo zijn dat uh, inflatie en andere uh, oorzaken de reden voor zijn om de prijs omhoog te doen? Ja, dat zou kunnen, maar we hebben natuurlijk in juli gekeken, in november nog een keertje, en als je dan ziet dat de prijs dan staat van eh, 124 van 99 voor 114, terwijl die daarvoor maar 99 was, dan zeg zeggen dat die een tientje goedkoper is geworden, of een tientje duurder is geworden, ja, dan komt die inflatiebreking niet helemaal natuurlijk. Nee, dat zou wel we extreem zijn toegenomen. dan. Precies, dan krijg je Zimbabweanse inflatiecijfers. <laughs> volgens mij. Ja, ja precies. Um, maar u, u, u onderzoekt dat niet zomaar. U had al een vermoeden dat dit gebeurde. Nou, we hebben het al eerder onderzocht, gekeken van hoe zit het eigenlijk met die van aanbiedingen We hebben een uh, meldpunt, misprijzen, een actie die we daarop opvoeren... waar we ook mensen zelf oproepen, raars tegen, laten ons dan vooral weten. Dus uh, toen zijn we eigenlijk bestuurgroepprijzen blijven hangen. Zo van, wacht even, hier gebeurt er heel veel in. Laten we dit dus uh, voor de Sinterklaastijd nou letterlijk in de gaten houden. Dus dat hebben we vergeleken met uh, de novemberprijzen. Ja, is dit iets wat volgens uw beleving alleen in de Sinterklaastijd uh, voorkomt... of zijn er ook andere periodes van het jaar waarin er op zo'n manier gehandeld wordt? Er nou, wordt waarschijnlijk op grotere schaal omdat dat bleek uit ons uh, zomeronderzoek. En op Witgoed met name kwamen we toen heel veel tegen. Uh, maar in deze speeltijd, veel kwamen we toen dus in uh, al deze winkels tegen. Ja, en wat gaat u nu doen? Want u heeft het onderzoek gedaan. U heeft uh, de bedrijven aan de schandpaal genageld. En u? Nou, we hebben in ieder geval volledig in de lijn met Sinterklaas een surprise gemaakt voor de bedrijven. Ach. Die is vandaag naar u opgestuurd. Uh, dus uh, er staat een grote doos bij uh, de Blokker, de Intertoys... Uh, de Bol.com, Toys XL voor de deur en de Wehkamp. Uh, en de VND krijgt ook een mooie doos. Maar daar springt wat aardigers uit dan uh, de roe die de rest zal ontvangen. Want in die andere supplicie, hebben ze die al? Kunt u het al onthullen? Nou, ja, zij zijn lief geweest. Dus die zoetjes krijgt lekkers. En wie uh, stout is de roe. En zij <lacht> ja. krijgen het lekkers bij de VND. Ah, en daar moet ik afleiden dat anderen de roe hebben gekregen. Inderdaad, ja. Goed, mevrouw de Jong van de consument. En, en, en nog één ding. Trouwens ook een erbij. Ook nog heel mooi in de klas gericht erbij. Dat staat ook nog naast in deze bij ons website. Oh, kijk aan. Nou. Dus wie, wie wil zien wat we hen geschreven hebben, die kan dat rustig uh, teruglezen bij ons op de, de website op de Consumentenbond. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Formidable. Formidable. Je étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable?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 Je te fais insulter, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça veut autre chose à faire. Mon rier vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. formidable.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 er mag best wat meer Frans gedraaid worden op de radio, maar het is overigens een Belg. Stromé, formidable was dat. De bersiap periode die laat zich het best omschrijven als volkerenmoord. Genocide dus. Dat stelt de Amerikaanse historicus William Frederick. In deze periode, direct na de capitulatie van Japan... zijn duizenden Nederlanders en Indische Nederlanders vermoord... in het toenmalige Nederlands-Indië. Peter Romein is van het NIOT. Goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. De bersiap periode Ik denk niet dat iedereen meteen weet waar we het over hebben. Omschrijft die periode eens. Dus. Dat is een uh, extreem gewelddadige periode in de Indonesische geschiedenis. Um, hij begon uh, op het moment dat uh, Japan uh, moest capituleren... en er een, uh, in heel Indonesië, in de hele archipel, een uh, groot uh, machtsvacuum was... waarin uh, uh, radicale strijdgroepen uh, die um, besloten dat het nu tijd was voor Indonesië... onafhankelijkheid, uh, uh, heel erg uh, hard uh, tekeer zijn gegaan uh, tegen uh, verschillende bevolkingsgroepen. Nou, hard tekeer zijn Frederik zegt zelfs genocide. Ja, uh, ja ik, Bill Frederik weet ontzettend veel over de Indonesische geschiedenis, veel meer dan ik, maar ik weet niet of ik zelf het woord genocide zou gebruiken omdat je dan in allerlei ingewikkelde discussies terechtkomt over de definitie. Ik, heb, ik denk dat het heel belangrijk is om vast te stellen dat het een langdurige en extreem gewelddadige periode is geweest en of dan de definitie van genocide klopt is eigenlijk voor mijn gevoel van ondergeschikt belang kijken... Nou, ja, okay, even af, afgezien ja. van, van genocide... waarom is het van belang om vast te stellen... dat het een gewelddadige periode is geweest? Omdat het uh, het begin is geweest, of het, het valt samen met het uh, begin van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En uh, je kunt uh, zien dat uh, dat optreden van, een, van al die radicale uh, strijdgroepen het begin is van een machtsstrijd. Uh, die draaide uiteindelijk om de vraag uh, van wie is Indonesië. En voor hun gevoel was dat dus uh, duidelijk uh, niet van de Europeanen, niet van de Nederlanders. En omdat te onderstrepen, uh, gingen ze tegen de, uh, gingen ze... Uh, proberen de, de Nederlanders, de Indo-Europeanen, maar ook Chinezen... maar ook Indonesische steunpilaren van het oude koloniale bestuur... aan te vallen, uh, te vermoorden, weg te jagen. Dat was eigenlijk het begin van, uh, van deze Berziab-periode. En uh, het is uh, lange tijd uh, erg een erg gevaarlijke peri uh, periode geweest... voor mensen die uh, uh, onder die categorieën vielen. En toch horen we er heel erg weinig over. We weten er eigenlijk bijna niks van uh, hier in Nederland. Hoe kan dat dan? Nou, ik denk dat het onder de uh, Nederland-Indische gemeenschap... die uh, nadien, uh, na het einde van de uh, dekolonisatie naar Nederland is gekomen... dat het wel degelijk een uh, heel sterk in het bewustzijn leeft. Er is een paar jaar geleden, heeft uh, meneer Herman Bussemaker... een uh, dik boek geschreven over de Bersiab op Java... Uh, wetenschappers weten waar het om draait... maar uit het collectieve bewustzijn is het uh, helemaal weggezakt. Dat ben ik met u eens. Ja, we hebben het vooral nog over de politionele uh, acties... en dat weten we wel uh, het een en ander ja. ondertussen van. Maar dit niet, is dat bewust of is dat onbewust... Uh? Nou ja, de, de politieke acties dat draait om twee um, uh, militaire offensieven die door Nederland uh, zijn ingezet in de zomer van 1947 uh, van en het najaar van 1948. Ja, daar waren Nederlandse dienstplichtigen bij betrokken en dat leeft uh, in het collectieve geheugen voort. Het is niet zo denk ik dat de Bercyab is verdrongen, maar ja. uh, het speelde in de tijd dat uh, Nederland uh, nog heel erg met zichzelf bezig was. Het was zelf net bevrijd. En uh, de krant er waren nog maar twee bladzijden dik bij wijze van spreken. Er, was geen, uh, uh, er waren, waren geen andere media die daarover konden berichten. En uh, dat uh, nieuws drong eigenlijk uh, pas door uh, met dat de uh, mensen die het uh, konden vertellen naar Nederland kwamen. En dat zaten soms een paar jaar tussen. Ik dank u wel. En we spraken met elkaar met Peter Romijn van het NIOT vanwege de uitspraken van de Amerikaanse historicus William Frederick, die deze periode dus genocide noemt. We gaan nog even naar Mino Remmers in het actiecentrum van Giro 555. Mathilde Sanding staat te zingen nu. Terwijl ik even aan de zijkant sta waar de dames allerlei acties noteren. Wat hebben we binnen? 250 euro van een kerstbomenkwekers? Precies. 1000 euro van uh, Linda. Die heeft olieballen verkocht in de straat. Haar vader is banketbakker. En daar heeft ze gewoon 1000 euro mee opgehaald. Ongelooflijk. Uh, de acties blijven binnenstromen. We hebben een mevrouw die heeft ding-dong-nootjes geveld. Dat zijn kennelijk speciale Filipijnse uh, nootjes... Uh, en die veldt ze vandaag het laatste zakje op haar werk. En in Middelburg zie ik nog iets? In Middelburg inderdaad. Daar worden vanmiddag pannenkoeken gebakken. Op een school in uh, Middelburg. Ja. Vanzelfsprekend. HVO-VWO. HVO en de opbrengst is ook weer voor, de voor 555. Precies. Het is ook een beetje Nederland in een doorsnee zo, hè? Nou, het is prachtig hoe iedereen ja. de inkomsten verzamelt. 12 uur krijgen we een eerste tussenstand dat horen we dan weer ook hier op deze zender op Radio 1. Maar we horen nog heel veel andere dingen. Hoewel, misschien ga je het ook wel hebben over deze actie. Waterkeurbezoek in Goedemorgen Nederland. Zeker, de actie loopt door. Dus wij gaan ook regelmatig schakelen met beeld en geluid bijvoorbeeld. Maar ook met collega Aart Zeeman, die uh, op de Filipijnen is. Die zit op een veerboot naar het uh, zwaar getroffen gebied. En we gaan praten over banken die huiseigenaren met een restschuld willen gaan helpen. Ze zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid uh, gaan nemen. En wij praten met de voorzitter van de Vereniging van uh, Nederlandse Banken. Dat allemaal in Goedemorgen Nederland. Straks na half tien. Dat is het nu overigens uh, precies. Half tien. Jan van der Putten, hij komt binnen. Hij heeft papieren bij zich. Ja. Dus Jan, even wachten. Dit is Radio 1. Alles heeft een plek en ook de tune, het NOS-journaal. De Nederlandse schaatsploeg die in Salt Lake City is voor de Wereldbekerwedstrijden. schenkt 5555 euro aan Giro 555 voor de Filipijnen. Dat hebben de schaatsers laten weten aan de NOS. De schaatspakken die de achtervolgingsploeg in Salt Lake City droegen worden geveild. De rijders hebben er hun handtekening op gezet. En vandaag tijdens de grote TV-actie voor de Filipijnen kan er op de tenues worden geboden. Vrijwel alle speelgoedwinkels stunten met aanbiedingen... die helemaal geen aanbiedingen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die vergeleek prijzen van populair speelgoed in november met die in juli. Blokker, Bol.com, Intertoys, Torx XL en Wekamp bleken de zaken te rooskleurig voor te stellen. De winkels stunten met een aanbieding... terwijl het speelgoed in juli minder kostte. Alleen bij V&D gaat het volgens de Consumentenbond goed.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 En televisiezender Fox zendt komend seizoen de oefening te uit van het Nederlands elftal. Ook het bekervoetbal en het duel om de Johan Cruijffschaal zijn op de commerciële zender te zien. Fox heeft daarover voor vier jaar overeenstemming bereikt met de KNVB. Nu liggen die uitzendrechten nog bij SBS. En dat zijn de hoofdpunten. Helene de Geest met de files van maandagochtend. Ja, de spits zit er bijna op. Er staan nog een paar korte dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. De meeste vertraging nog op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almere Haven en de Hollandse Brug, 5 kilometer. En op de A10, de Ring Noord van Amsterdam... tussen de afrit Volendam en Zeeburg, 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... en daardoor is bij Zeeburg de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter De banken gaan huiseigenaren met een restschuld helpen. Het ochtendtumeur van Hans Beum. En vandaag de grote actiedag voor de Filipijnen. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Sander Bartling is vanmorgen in Zaanstad. Waar Pim Berrefoets van de Hannie Schafschool flessen heeft ingezameld voor de Filipijnen, toch? Ja. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl We beginnen met de banken en de huizenprijzen, want die huizenprijzen en het aantal verkochte huizen bleven de afgelopen jaren maar dalen. Hoewel het dieptepunt nu lijkt te zijn bereikt, zijn huizen nog steeds veel minder waard dan een paar jaar geleden. Verkopen is daarvoor voor veel eigenaren geen optie, of toch wel eindelijk misschien zes jaar in de crisis. We praten met Chris Buink, goedemorgen. Goedemorgen, weer Kurmasop. U, u bent uh, sinds juni voorzitter van de Nederlandse Vereniging uh, van Banken. En ik heb begrepen dat de banken vanaf begin volgend jaar met een informatiepunt Restschuld komen. Wat wilt u met dat uh, informatiepunt? Met dat informatiepunt willen we voorzien in uh, goede informatie over uh, hoe banken met restschulden omgaan. Veel mensen. Denken dat als we een restschuld hebben dat er dan uh, geen kans kan zijn op uh, de overstap naar een ander huis. En dat de bank niet thuisgeeft. Dat is in heel veel gevallen niet waar. En daarover uh, willen we uh, iedereen de kans geven om zich goed te informeren met dat informatiepunt. Wat zijn de opties? Stel ik heb 50.000 euro restschuld. Met andere woorden, dat is geld wat ik wel een hypotheek heb uitstaan en wat ik niet meer terugkrijg voor mijn woning. In uh, uh, het geval dat je een restschuld hebt, moet je uh, altijd met je bank in gesprek gaan. En banken uh, zijn in heel veel uh, gevallen bereid om zo'n restschuld mee te financieren. Dat is natuurlijk een eventuele afweging, omdat uh, de uh, klant ook uh, uh, met uh, beheersbare uh, risico's uh, die stap moet kunnen zetten. Banken hebben een zorgplicht. Maar een uh, restschuld kan uh, in veel omstandigheden meegefinancierd worden. En daarover uh, willen we de mensen beter informeren... zodat ze uh, de keuze kunnen maken op basis van de juiste informatie... en niet op basis van uh, verhalen in de straat. Maar stel eventjes dat we van die 50.000 euro restschuld uitgaan. Dat betekent dat als ik een nieuw huis koop... dat ik eigenlijk iets moet kopen dat 50.000 euro minder kost... dan ik eigenlijk had mogen lenen... omdat ik die 50.000 restschuld van mijn vorige woning erbij moet financieren. De bank die zal uh, dan uh, de restschuld uh, uh, erbij kunnen financieren... Uh, meestal is dat uh, voor, uh, uh, met de lening voor uh, een jaar of tien want de rente over rechtschuld is ook voor tien jaar aftrekbaar, uh, maar dat moet je dan in, in de vele situatie met je eigen bank uh, bespreken maar we zouden het verkeerd vinden als mensen uh, denken van ja het, er kan toch niks, er is niks mogelijk en uh, dan niet die keuze maken die ze nu eigenlijk misschien heel goed zou kunnen maken, omdat zoals u net zei de bodem in de woningmarkt lijkt te zijn bereikt, de prijzen uh, staan op een heel laag niveau, de rente is laag... en uh, de overheid heeft voor de komende jaren de kaders getrokken... Uh, waar iedereen mee, uh, mee kan werken. Dus je hebt zekerheid voor de lange termijn. Het zou nu wel eens een heel goed moment kunnen zijn om die stap te zetten. Zegt u eigenlijk als banken tegen huiseigenaren van... joh, ga toch echt maar weer eens uh, verkopen, ga maar weer eens verhuizen? Want het kan weer. Ik denk Ook financieel. Mensen, ik denk dat mensen... Uh, Stap om een, uh, van een huis naar een ander huis te gaan, van het oude huis naar een nieuw huis te gaan, uh, moeten maken op basis van een hele zorgvuldige afweging. Dat ze daar alle informatie voor uh, op tafel moeten hebben die ze daarbij helpt. Uh, en wat wij met het informatiepunt restschulden willen laten zien vanaf begin volgend jaar, is dat wat veel mensen denken, met zo'n restschuld heb ik, iets, heb ik een lood last om mijn nek en kan ik die stap niet zetten. Dat is, uh, dat is niet de werkelijkheid. Met die bank kun je vaak heel goed goede afspraken maken. Ja, want u heeft wel een imago-probleem gekregen als gevolg van deze crisis. Veel mensen vertrouwen hun banken niet meer. Zijn boos op de banken. Zeg, veel mensen zijn boos op de banken. Uh, en uh, de banken uh, uh, doen er alles aan. Uh, er werken 90.000 mensen bij de Nederlandse banken. En elke dag uh, doen die hun stinkende best om hun klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. En wij denken dat we met uh, een betere informatie over restschulden ook uh, in het belang van onze klant handelen en onze klanten kunnen helpen. Nu is het zo dat de politiek heeft besloten dat bijvoorbeeld die restschuld uh, aftrekbaar blijft. Hè, nog zo'n tien jaar. Dat zijn geen maatregelen van de banken zelf. Wat doen de banken zelf om uh, ook hun verantwoordelijkheid te nemen? De banken nemen hun verantwoordelijkheid door uh, met hun, uh, uh, hun klanten de, uh, die zich bij hen melden. Het goede traject uh, af te spreken waardoor de stap gezet kan worden die in het belang van de klant is. Uh, en als het in het belang van de klant is dan is het vaak ook in het belang van de bank. Klopt het verhaal dat banken veel vaker dan wij weten restschulden wegstrepen in kansloze gevallen? Als we toch weten, van nou deze mensen gaan dat nooit meer uh, terugbetalen. Alleen wordt dat niet openlijk gecommuniceerd, want dan komt half Nederland naar de bank gerend. Uh, Nederlanders zijn, uh, zijn hele goede uh, betalers. Uh, ook als je dat internationaal vergelijkt. Uh, het uh, uh, betalingsgroei in Nederland was minder dan 1%. En dat, uh, dan heb ik het op de, op de 4,2 miljoen uh, woningen. De Nederlanders betalen uh, heel goed. Uh, veel Nederlanders hebben nu last van uh, de daling van de prijs op de woningmarkt. En komen daardoor onder water te staan. Maar dat hoeft geen beletsel te zijn om een volgende stap op de woningmarkt... ...te zetten. Daar willen we met het informatiepunt aan bijdragen. Maar simpelweg gemakkelijker geld lenen bij de bank... ...die tijd is voorbij, want ik begrijp dat het nog steeds... ...voor veel mensen haast onmogelijk is geworden... ...om het bedrag te krijgen dat ze graag willen. We moeten uh, allemaal in Nederland uh, de uh, schulden die we op ons hebben genomen... ...tot een beheersbare uh, proporties terugbrengen. Daar zullen we de komende jaren met z'n allen mee bezig zijn. Maar dat betekent niet... Dat uh, banken niet met hun klanten uh, kunnen spreken over een volgende stap op de huizenmarkt. En restschulden hoeven daar niet een onoverkomelijke barrière bij te zijn. Wordt dat het verhaal dat u het komend jaar wil gaan communiceren? Stop uh, je zorgen te maken over die restschulden? Want dat komt wel goed. Nee, wat ik wil communiceren is, ga vooral in gesprek met je eigen bank. Banken staan klaar om met hun klanten te kijken. Ja, het probleem is alleen dat mensen de... die dat doen nog steeds te horen krijgen van we kunnen niks voor je betekenen. Want als je, als je geen inkomen hebt, of je bent net gescheiden... of je inkomen, inkomsten zijn teruggelopen... dan zit je gewoon met dat huis in je maag. Ik zei net al, het aantal mensen met betalingsproblemen... in Nederland is relatief laag. Uh, de mensen die in de problemen komen, dat zijn vaak... hele vervelende situaties. U noemt zelf al scheidingen. Er zijn andere dingen natuurlijk. De situatie op de arbeidsmarkt is op het ogenblik slecht. Maar, maar uh, het beeld dat restschulden uh, de, de volgende stap op de woningmarkt onmogelijk maken. Dat is niet juist. En uh, daar willen we helderheid over geven met dat informatiepunt. En dan kunnen mensen ook met hun ervaringen terecht. U spreekt vandaag uh, op het uh, jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Uh, en ik begrijp dat u daar ook een vraag uh, wilt gaan stellen aan die makelaars. U wilt een soort zelfvertrouwen horen van de makelaars. Waarom heeft u dat als banken nodig... Zelfvertrouwen van de makelaars. Uh, maar u wilt, heb... u wilt hetzelfde optimisme haast horen van makelaars. Dat optimisme wat wij zelf ook willen horen, toch? Nou, kijk, uh, meneer ook uh, Als we alleen in de achteruitkijkspiegel kijken, komen we niet vooruit. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat alle partijen die betrokken zijn bij de woningmarkt... Uh, de banken, uh, de overheid, de makelaars... Uh, al die mensen ook die zich bewegen op de woningmarkt. Dat we samen uh, die woningtrein weer aan, uh, aan de praat krijgen, aan het rollen krijgen. En wij proberen met dat informatiepunt restschulden daar onze bijdrage mee aan te leveren. Tot slot, een kleine voorspelling. Staan we er over een jaar beter voor wat woningmarkt betreft uh, dan nu? Ja of nee? Uh, ja, en ook met de economie. Goed. Chris Buink was dat, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dank u wel. Goedemorgen. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Vandaag is dus de nationale actiedag van de samenwerkende hulporganisaties... voor de slachtoffers van de tyfoon in de Filipijnen. Welke nationale actie van de samenwerkende hulporganisaties... heeft de hoogste opbrengsten ooit opgebracht? Henry van Ege van die samenwerkende hulporganisaties heeft het antwoord. De hoogste opbrengst van de Giro 555 was voor de slachtoffers van de tsunami... ...en heeft 208 miljoen euro opgeleverd. Hoger dan dat bedrag is het nooit geweest. De actie heeft vooral zoveel opgebracht omdat het een hele grote ramp was... ...waar veel beelden van waren in toeristische landen... ...waar veel Nederlanders ook vertoeven en betrokken waren. Maar ook in andere acties hebben Nederlanders zich betrokken getoond bij slachtoffers. Nederlanders zijn over het algemeen heel vrijgevig... ...en internationaal wordt in Nederland traditioneel per hoofd van de bevolking het meeste geld opgehaald. Heeft u een vraag bij de actualiteit... mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar... Zijnstad. Daar is onze verslaggever Sander Bartling. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Dat gaat niet helemaal goed, Pim. <laughs> Pim is de flessen uit haar tas... op een grote hoop aan het leggen. Binnen op tafel staan wel 100 flessen. Wat doen die flessen hier? Die heb jij ingezameld? Ja. En waarom heb jij die ingezameld? Voor de Filipijnen. Filipijnen? Fielf voor de Filipijnen. Ja. En um, hoeveel heb je er opgehaald? Negen. Negen. 25 cent per stuk. Dan heb je 2,25 euro opgehaald. Daar kun je al heel wat mee doen. Um, wat, wa, waarom? Wat is er op de Filipijnen gebeurd? Nou, als je een nou orkaan overheen gelaasd. Hmm. Heb je het gezien? Op tv-bel. Wat vond je ervan? Ik vond het heel erg. Hmm. Dus toen ben je flessen gaan ophalen. Ja? Ja. Maar je zei al dat je het zelf een beetje weinig vond, hè? Ja. Want uh, er waren er niet meer zoveel. Nee. Ik vond het... In de Heel Staanstad is geen fles meer te krijgen. Nee. Omdat jouw school, de Hannie Schafschool, uh, alle flessen al heeft opgehaald, toch? Ja. En die staan nu allemaal voor onze neus. Ja. Dat zijn er inderdaad honderd, uh, directeur Pieter Steeman. Uh, wat een gedoe eigenlijk. Had u die kinderen niet beter gewoon met een collectebus langs de deuren kunnen sturen? Want nu zit hij met al die flessen, die moet je dan nog inleveren in zo'n apparaat. Dan krijg je een bonnetje. En dat bonnetje dat moet je dan weer cashen bij de kassa. En dat moet je dan naar 5 sturen. Op zich klopt dat helemaal, ja. Maar uh, het is een uh, idee van de kinderen zelf. En we willen graag uh, daaraan meewerken. Dus uh, geen enkel probleem. Wat is de toegevoegde waarde? Wat leren kinderen ervan? We vinden het heel belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij wat er op deze wereld uh, gebeurt. En uh, de, als de kinderen met ideeën komen om uh, daar iets mee te doen, dan werken we daar graag mee, dus dat stimuleren we ook. Okay. En wat doen, jullie, wat doen jullie nog meer uh, om die kinderen duidelijk te maken wat er is gebeurd? Nou, in de alle klassen wordt er natuurlijk over gesproken. Er wordt naar weekjournaals en naar schooltv gekeken. Er wordt thuis natuurlijk bij deze kinderen ook vaak al over gesproken. De kinderen hier op school krijgen veel van huis uit mee. En uh, komen daarmee op school. En uiteraard uh, gaan we daar verder mee aan het werk. De school gaat ook in op dit moment. Er zijn heel veel leerlingen hier. De bel kan elk moment gaan. Pim, ik hoor net dat jij ook les hebt gehad over de ramp op de Filipijnen. Wat moeten ze wat jou betreft kopen van al dat geld wat ze gaan ophalen? Eten en drinken en medicijnen. Ik hoor al dat je les hebt gehad. En uh, hoeveel denk je dat er vandaag opgehaald gaat worden? Um, Doe maar een wilde gok. 50.000. 50.000? Kan veel meer, joh. 50 miljoen? Uh, 50 miljoen. 50 miljoen, gaan we voor. High five. Dat zei Sander Bartling vanuit Zaandam. Zometeen brandpuntcollega Aert Zeeman. Daar praten we mee. Die is in het rampgebied op de Filipijnen. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1978. Living is much much more difficult. Op deze dag in 1978 pleegde de Amerikaanse secteleider Jim Jones met 909 volgelingen zelfmoord. Van die hele gebeurtenis zijn opnamen gemaakt. Sectenjager Bram Krol herinnert zich toch dat nog goed? Jim Jones was een uh, evangelist. Althans, zo is hij begonnen, maar met een. Uh... ...zwaar communistisch idee. Hij wilde een soort christelijke commune uh, stichten... ...en uh, gebruikte de godsdienst daarvoor. Dus hij, hij, hij claimde allerlei wonderbaarlijke genezingen, vooral van kanker. Uh, hij uh, had uh, bedorven kippenlevertjes. En als iemand dan uh, zei dat hij kanker had... ...maar er waren soms al gew gewoon toneelspelers hoor... ...en dan hadden ze zo'n vreselijke pijn in hun ingewanden en zo... ...en dan moesten ze zo gaan en dan vonden mensen daar die bedorven kippenlever. Dus toen hadden ze die kanker uitgebracht. Je leven is voor mij. En wat ik doe, doe ik met weight en justice en judgment. Die deden alles wat hij wat wilde. Uh, ze werden in die tijd ook, moesten ze uh, op zijn minst acht uur uh, per dag werken, zeven dagen in de week. En dan daarna acht uur studeren. Dus er bleef weinig tijd over om te slapen. En die studie, er was één grote indoctrinatie met de leer van Jones. Dus die mensen die waren, die waren zo. Om, die kon je om de vinger winden. De, dat was een bedoeling ook. Get in votes is easy. It's easy. Toen werd die man zelf doodziek. En hij wist dat hij niet lang meer zou leven. Toen gingen er in 1 909 mensen dood. What a legacy. What a legacy. Ze ontbouden onze er is ook nog een bandopname gemaakt van die laatste momenten. Gewoon griezelig, want daarin wordt gewoon verteld aan de mensen, aan al die honderden, 909, er wordt gezegd, jullie moeten gif in nemen. En omdat ze dat al eens een keer geoefend hadden, dachten ze allemaal, het is symbolisch en het is niet echt of we zijn er tegen bestand. En dan moest allemaal gelijktijdig. Ja, natuurlijk moest het gelijktijdig. Want dan zag je dat mensen uh, van, van pijn uh, op de grond vielen. En de oudere kinderen gaan helpen de kleine kinderen en ze them. Ze kregen niet van pijn, het is gewoon een beetje bitter. Maar ze kregen niet van pijn. En, en, en je hoort de dreiging en er wordt zelfs gezegd dat dat het gif is, maar omdat ze al zo beïnvloed zijn van wij, wij zijn bestand tegen gif, want wij zijn de ware gelovigen, is, is er niemand die, die aarzelt om dat in te nemen, of, of bijna niemand. It's het hard, it's hard, only only is it hard, het is hard, het is alleen Only het eerst, is het hard. is hard, alleen at het Living is veel, veel more difficult. Er is niets om te about. Dit is we, about. we should all We can be happy about this. Kool hoorde u sectedeskundige, over die bizarre massale zelfmoord onder de volgelingen van Jim Jones vandaag in 1978. was dat met I belong to you. Vandaag dus die nationale actie voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen. Collega Aert Zeeman van Caro Brandpunt is daar op dit moment in het rampgebied. Goedemorgen Aert. Ja, ik euh, luister onmiddellijk al naar vijf seconden vertraging. Dus ik stel voor dat je gewoon je verhaal gaat euh, vertellen zonder al te veel vragen van mij. De belangrijkste vraag is: waar ben je op dit moment en hoe is de situatie daar? Het is wel een bijzonder, maar ik kan ik het heel slecht verstaan. Nou, wat ik heb begrepen, Aard, is dat jij op weg bent dieper het diepere Drampgebied in. Klopt dat? Er heb... ja, zijn op dit moment mensen met een veerboot om de weg naar het eiland blijven. Het is een enorme eiland die de is in volgepakt met allerlei mensen. Zit die kant op je zit die naast een man die heeft uh, een generator gekocht omdat de stroom daar is uitgevallen. Uh, het is ook met alle respect een mogelijk hier in dit dus geval. Ik kan jou te verstaan. Maar we zijn op weg naar het eiland om te zien hoe het gaat met we komen van het eiland Silboen. Daar op dit moment de hulp volop binnen. Er komen vliegtuigen, vliegtuigen, af afbaanden... van allerlei maximaliteiten. Ja, het schietzout staat en de vol met hulpgoederen. Dat is het probleem niet. Die komen binnen. Maar ja, hoe moet ze dan zeggen? We zitten nu op zo'n uh, zo rommelige veerbouw... die uren van het varen naar de overkomen... om al die sturen te krijgen. Er is behoefte aan een eon uh, te horen... hoewel er inmiddels... Om toen het water op het eiland schijnt te zijn. Dus er begint een gestructuur in te komen, de hultjes begint aan te komen. De nood wordt op dit moment al een beetje gewenigd door de grote organisatie Maar niet alleen door hen. Want het is natuurlijk heel hard om te zien hoe ook de fietsbijden. De is hier een rol op je boot, met allerlei pakketjes, met voedsel, met het met, met, met water. Met, want ja. in voor dat je moet natuurlijk ook een brandstof en dat is Dat wordt allemaal uit uh, de halve kant Dus ik denk dat we de komende dag. hoorde u moeilijk te verstaan, uh, hij zit op een veerboot. Uh, zoals gezegd, dieper dat rampgebied uh, in. Een veerboot waarop hij niet alleen zit... maar met vele honderden mensen die allemaal proberen... daar uh, naar familieleden toe te gaan om uh, hulp te verlenen. Die hulp die overigens wel een beetje op gang uh, lijkt te zijn gekomen. Maar nog lang niet genoeg. Dat is wat wij oppikten van onze collega Aert Zeeman uh, op de Filipijnen. Komende zondag weer een verhaal van hem in Caro Brandpunt. Wij zijn bijna gekomen aan het einde van het... Eerste half uur van Karo's Goedemorgen Nederland. Ook in het tweede half uur gaan wij verder praten... over die actie uh, van de samenwerkende hulporganisaties Giro555. En natuurlijk, de vraag blijft altijd hoe zinvol is dat? Hoe kunnen we nu voorkomen dat dat geld uh, op de verkeerde plekken terechtkomt? Uh, we praten met uh, een van de mensen die daar veel over weet. We hebben ook nog het uh, ochtendhumeur van Hans Beum. En we praten uitgebreid verder met... Mino -remmers. Remmers, die zit bij Beeld en Geluid, en daar komen al uw giften vandaag binnen. Bekende Nederlanders of minder bekende Nederlanders nemen de telefoon op als u daar naartoe belt en uw geld geeft aan Giro 555. Wij zijn terug direct na tien uur bij Karo. Goedemorgen Nederland.